9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Een duikteam uit Zuid-Korea is in Hongarije aangekomen om mee te zoeken naar de 21 vermisten na het ongeluk met een rondvaartboot in Boedapest. De boot kapseisde woensdag nadat hij op de Donau door een cruiseschip was geramd. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en het modderige water. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Zeven toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven anderen zijn geborgen. Er worden nog 21 mensen vermist, inclusief de twee Hongaarse bemanningsleden van de boot. Italië is een procedure begonnen tegen het plan van oud trump strateeg Steve Bannon... om in een eeuwenoud klooster een school voor populisten te beginnen. Het ministerie van Cultuur wil de concessie intrekken vanwege contractbreuk. Het Dignitatis Humanae Instituut, een conservatief katholieke denktank uit Rome... zou het klooster van de Italiaanse overheid huren. Dat instituut heeft nauwe banden met Steve Bannon. Wat de contractbreuk precies inhoudt, is niet bekendgemaakt. New York krijgt een standbeeld voor twee voorvechters van transgenderrechten. Volgens burgemeester de Blasio is de boodschap... bij ons kun je jezelf zijn, we prijzen jullie en zullen jullie beschermen. De aankondiging komt aan het begin van de Pride Month in New York... en 50 jaar na de Stonewall-rellen. Die worden gezien als het begin van de homorechtenbeweging in de VS. Volgens de burgemeester wordt het wereldwijd... een van de eerste monumenten voor transgenders. En PVV-leider Wilders kan weer twitteren. Zijn account was vandaag tijdelijk geblokkeerd na een tweet over moslims. Volgens Wilders heeft Twitter gezegd dat hij de regels omtrent... hatelijk gedrag heeft geschonden. Vanavond blijkt Wilders weer te twitteren. Het weer blijft droog, vannacht gaat graad of 12. Morgen ook droog en vrij zonnig. Temperaturen van 23 tot 27 graden. Zondag wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Yes, yes! Jongen! Ja, Zijn we er klaar voor? Chup, chup, chup, chup! Het is gewoon z'n avond, Dennis! Zie see het? Twee uur lang keihard! Ja, that's right. Helemaal goed. Knijt er hard. hard. Zo, oh, echt. Ik moet alles bijstellen, joh. Jezus. Zo, kijk, dat begint er al een beetje op te liken. Het, het klinkt af en toe uh, net alsof je uh, in een dof uh, holletje zit. Uh. Ja. Oh, Wat heb ik er zin in? Hè? Mooi zomers, wat zeg ik? Bijna tropische weekend wordt er uh, verteld. Ja. De barbecues ja. gaan eruit. Nou, de barbecues uh, de die staan al aan, hoor. Als ik het zo buiten rook, of, de uh, of het was die leeuwenpoep <laughs> bij het spoor. Uh, de vleescrematoria. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hé, hey, en als... Ja, we zijn er niet geweest. Dat had zo zijn redenen. Een kleine gezinsuitbreiding. Ja. Maar, Gefeliciteerd. Ja. We gaan er gewoon uh, vol gas uh, weer op. Ja. Dus uh, ja, gewoon met de uitzending, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus uh, nee, twee uur lang zie je het weer keier door je speakers. En ja, met zo'n zomersweekend dan heb je er gewoon altijd extra zin in, hè? Dat, uh, ik ja, weet absoluut. niet wat het is, maar ja. ik heb er gewoon zin in. En ja, die plaat van Helen jump. Ja, jij, had, uh, jij zegt ik heb er al twee jaar geleden een hele goede remix van gehad. Maar ja... Uh, voor van dag van, hé, we gaan er gewoon ook een keertje eventjes voor. En ik vind hem lekker hoor. Ja, oh, ik denk dat, springen. Ik denk dat je hem op menige festival gaat tegenkomen. Ja, want, oh, AMF is al in uh, de Face One line-up bekend gemaakt. Wat zeg je me nou? Ga je nu al een, uh, wat uh, geheims vertellen? Ja. Oeh, nou, hou het voor je. Ik hou het voor me. We hebben straks natuurlijk nog uh, flink wat uh, blokjes met nieuwtjes. Ja, ja. Natuurlijk! Dan zie je het uh, chart. Wat is hot, wat is not? Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoor je het nog voordat het in de chart staat. Exclusief en wel. Natuurlijk, een uur lang. De one and only DJ Dion City. Hij gaat het hier weer uh, flikken hoor. Gewoon een uur lang in de mix. Ja, ja. Ja, ben ik nog wat vergeten? We hebben nieuwtjes, we hebben de charts, we hebben dat jij uh, gaat mixen. Ja, hebben, ja. Nog, hebben we vanavond ook een exclusieve preview al? Ja. Ja, ja, het kwam er een beetje aarzelend uit. Ja. Ja? Nou, oké. Okay. Een dikke ja. Een dikke ja. Komt hier het eerste uur voorbij of het tweede uur? Dat is nog een beetje een beetje ah. dilemma. We Misschien... laten het een beetje aan de mensen hangen. Ja. Wil jij een exclusieve preview en ik zeg je... Het is een bom. Gewoon, een knaller! Onderweg in de auto hier naar Jezus, Jezus. had hij hem gehoord? Ik zeg verder nog niks. Ik ga niet klappen. Alle lijnen staan open. Laat gerust van je horen. Uh, de webcam, check. Hij staat aan. We zijn er klaar voor. Zomers weekend. Part 2. Glazen schoon. En ja, wat, wat kunnen we zomers doen als het met deze plaat? Strings of Life. Je herkent hem misschien nog wel van een paar jaar geleden. Strings of Life. Wat een klapper van een hit was het. Misschien stond je wel in Bloemingdale te dansen. want ja, Of Ibiza, daar, daar is het ook zo'n hit geweest. Ja, een ware houseclash. Soul ja. Central, Strength of Life. Uh, het was ook een goede plaat als je nodig als DJ naar het toilet moest. Want hij duurde nou, een dikke acht minuten als het niet ja. langer was. Ah, deze hebben ze iets ingekort. Deze versie is er iets inge uh, ingekort. Ik ga zeggen, het is Strength of Life 2019 van Kano versus Jude en Frank. Ik vind hem lekker. Ik ga er niet langer doorheen praten. Dit is hier, twee uur lang, laat je horen!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 Was sta Ai. Ai, ai, ai. Wat een lekkere plaats. Echt, dat doen we echt weer aan al die zomers terugdenken. Wow. Dat het nog echt feest was op Bloemendaal. Ja. Maar ik Heerlijk. heb alweer gezien, uh, er zitten wel weer wat leuke feestjes aan te komen op Bloemendaal. Ik zag uh, Roog uh, weer wat posten. Ja, in september. Weet. In september, oh ja. Toch weer uh, Erikie back to back met Roog. Oftewel, een houseweekje. Ik denk dat het wel wat gaat worden. Ik ben benieuwd wat er nog meer, uh, wie er nog meer bij komen, want. Ja, dat is soms nog wel eens een dingetje, want dit jaar ook. De opening uh, van uh, dit jaar uh, was, was ook natuurlijk in Bloemendaalfeest. Ja, ja. Alleen, degene die uh, erbij uh, of de Flyer stond, uh, die kon even niet. Nee. Die, die, uh... die had in één keer uh, twee weken van tevoren een uh, tour in Amerika. Dat kwam zomaar zo maar uit de lucht vallen. Nou, dat is ook niet echt netjes. Nee, dat zou ik net zeggen. Hé, hey, maar we hebben de nieuwtjes klaargezet. En ja, wat hebben we nou voor nieuws? Nou, ik weet niet, uh, Ja, we zijn er even niet geweest natuurlijk. Songfestival, heb je daar wat van meegekregen? Ja. Kijk je dat nog? Nee. <laughs> en toch heb je er wat van meegekregen. Ja, ja je, kan, je, kan toch. Het bijna, je kan er bijna niet omheen. Nee, stem nu met Jantje. Oh nee, Jan Smit. Nee. <laughs> ja, nee, ik, ik was noodgedwongen. Ja, het staat aan en dan kijk je wel en dan denk ik van... Oh my god, hoe krijgen ze dit uh, voor elkaar dat het uitgezonden wordt, dat ja. het... En mensen helemaal gek doen. Nou ja. Ik, ik dacht, ik dacht het, in ja, ieder geval ik, de ja, SM-shop. Die, nou, die heeft gouden zaken gedaan, joh. ik vind het gewoon een freak show. Nou, dat is een ding wat zeker is. Ja. Je, je mag het uh, vaak niet zeggen. Want anders uh, dan... Uh, en, en het gros. Maar man. wij zeggen het gewoon. Het was een freak show. Ja. Yep. Het uh, mag er maar uit zijn. Maar de winnaar. Ja, Nederland heeft na al die jaren eindelijk gewonnen. Ja, nou... En nee, we zijn er gek op. Ja, een feestje. Zie je het? Ah, zie je het? Houdt ervan. Ja. En ja, wat, wat vind je van Duncan Lambert, uh, van, de, van de originele track? Het is heel wat anders dan uh, de reguliere tracks. Ja, maar ik vind het wel echt een serieus nummer. Dus ik vond het ook echt verdiend dat hij het gewonnen heeft. Want, uh, de, rest de eerste de, de keer dat, dat de, ik hem hoorde, dacht ik van... Ja. Hier moet een hele vette techno-remix uh, van gemaakt worden. Of een hardstyle. Dat kan dus ook. En ja, je, je weet het. Ik hou wel eens uh, van een beetje happy hardcore, hardstyle. Nou ja, dat weet ik maar altijd goed, he, is, dus okay, ik he, al te goed, hè. in de Ziggo Ik kan wel zelfs de met de Metal Theo, jou hoor. Me dus, ja, Metal Theo, die th th dacht, hé, hey, daar ga ik wat de mee doen. Duncan Laurens zegt hij op Instagram. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je nummer 1, Eurovisie Song Festival. Ja, hoe waanzinnig is dat? Ja, de DJ is erg benieuwd. Wat? Duncan van zijn versie vindt, want hij heeft een speciale versie gemaakt. Ja, laat ik nou de eerste zijn in Nederland of in de wereld die van jouw plaat meteen een harde versie gemaakt heeft. Even met een leuke, lekkere beuk waar ik dus van hou. Jouw plaat leent zich ervoor, die is zo waanzinnig. Dus check even mee of je het wel oké okay vindt. En ja, wat zegt de winnaar? De winnaar van Zoffers zelf... die heeft gewoon nog helemaal niks uh, laten weten. Maar Nicky Romero wel. En die schrijft, ja... beuken in de keuken. Ja. En uh, ja. Danny de Munk... die laat ook weten dat hij hem helemaal gaaf vindt. Ja, wij houden er wel van. Dus ik denk... zullen we gewoon vanavond een keertje gaan draaien... Ja, even lekker beuken. Ja, we gaan gewoon even lekker opzetten. Ik zit je op de snelweg? Ik hoorde net, er staan geen files. Let wel op voor de flitsers. Linkerbaan. Dat wou ik net zeggen... Dennis, knallen we erin. Duncan Lawrence in de mental uh, Theo of wat? Lloyd noise uh, versie, hè, zo? Nee, mental Theo, toch? Oh, mental Theo, ja. Ik haal die twee altijd door elkaar. Ja. De een heeft haar, de ander heeft geen haar. Mental Low noise, Mental Low noise. Ja, wat is het allemaal? Eh, oh, ja, daar zit ik jou uh, aan te kijken. En dan zeg, zeg je gewoon van... Ja, maar hij zit onder jouw schuif. <haha> ja, ja, ja. ja. Oh, al die echt. knoppen, jongens. jongens. Ja, het jongens. is zo'n avond. Maar dit is hem, hoor.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 My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhees. Was het toch Dennis? Uh, wat ja, er ja. komt? Of Plot. uit is? Is het al uit? Uh, of een, zijn we er een beetje vlotjes bij? Vandaag uitgekomen. Vandaag uitgekomen. Nou, dan zijn we toch uh, net aan. Net aan. Ja, ik, ik dacht eerst van, nou, ik kan een uh, cd'tje op de achtergrond. Uh, of een uh, achtergrondje. Maar ja, er is ook een goede plaat. Uh, uh, DJ Ernan. Ken je die uh, plaat? Nee. Nou, dit, op zich is het een hele chille plaat. Maar het is uh, ook uh, rustig, rustig uh, een mooie uh, 6-minuten achtergrondmuziekje. Nou, zet hem maar op. <laughs> dus uh, ik denk, ik ga gewoon deze gebruiken als achtergrondmuziek. <laughs> ja, Paul, oh, lekker! En hey, jij hebt namelijk uh, hete uh, nieuws uh, meegenomen, want uh, niemand minder dan Armin van Buren, Chesto en Jonas Blue die zijn uh, bij de eerste namen van EMF, oftewel Amsterdam Music Festival. Maar dit is iets wat ik al heel lang nooit heb meemogen maken: Armin van Buren en Chesto op dezelfde avond. Ja, ja, het moet er toch een keer voor komen, hè? Ja. De organisatie van het Amsterdam Music Festival heeft de eerste namen voor de editie van 2019 bekendgemaakt. In de Jongen Cruijff Arena in Amsterdam maken Armin van Buren Chesto, Jonas Blue en Alesso, ook niet te minste, op 19 oktober hun opwachting. Tijdens EMF, dat dit jaar voor de zevende keer georganiseerd wordt, vindt ook de uitreiking van de DJ Mac Top 100 plaats. Waarbij de nummer 1 DJ van de wereld wordt gekroond. Van Buren en Chesto wonnen de titel van populairste DJ ter wereld allebei al eens. En de afgelopen drie jaar was Martin Garrett de winnaar. Ja, wie zal het dit jaar worden? Ik Zullen we al een uh, gooien eraan geven of uh, Ik durf het we, wagen we er ons nog niet aan? Ik waag me er nog niet aan. We hebben het nog eventjes uh, te goed. Ja, het evenement is al jaren stevig was uitverkocht. En ja, vorig jaar stond onder andere ook David Ketta in, zijn, in de hoofdstad uh, zijn muziek te draaien. Binnenkort uh, maakt de organisatie nog meer namen bekend. Ja, de kaartverkoop voor het festival in Amsterdam is inmiddels van start gegaan. Ja, EMF is onderdeel van het Amsterdam Dance Event dat georganiseerd wordt uh, door ALDA. En ik dacht dat er al een hele uh, bekende naam kwijt... Of dat het allemaal bekend was. Nee, dit is de Phase One Line-up. Oh, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Dus dat ja, nog uh, Nee, ik wou, ik wou zeggen, ik kijk net in mijn eigen mailbox... ...en ik zie iets voorbij komen over van de uh, okay, Phase One uh, Line-up. En ik verwacht in één keer een mega meganame hier zo... Uh, maar dat maar viel wel even tegen, Dennis. Ja? Ja, het ja, ja, dus valt niet tegen qua naam of wat, wat er aan artiesten staat... maar meer gewoon van... dat, dat ik denk van, nou, wat, wat zou er nog meer moeten staan? Ja, je hebt al een beetje de top. Ja, Misschien Martin Garrix weer, dat verwacht ik nog wel. Ja, die zal sowieso het en, stokje en, uh, over moeten doen. Misschien wel weer Timmy Vegas, Like Mike. Ja. De, die zijn ook al, uh, meestal de vaste prikken ja, die ja, er ja. op komen dagen. En zo, ja, zo verrassend is het meestal niet. Ik heb nee. ook nou niet echt een bepaalde naam dat je zegt van. Goh, die jongen staat op het punt van doorbreken. Of uh, denk je ja, in één keer aan Lucas en Steve? Nee. Ik denk dat het ook wel een beetje vaste waarden uh, beginnen te worden in deze de scene. Ik, ik merk niet echt veel verschuivingen qua populariteit. Nee, het blijft allemaal hetzelfde. Ja. Maar ja, dat zien we ook wel in de charts. Het blijft elke week toch wel weer onder een andere alias. Uh, dat het weer een beetje het... Uh, ja, Oude hitjes opnieuw uh, leven worden ingebracht. En weinig nieuwe namen. Ja. En dat vind ik toch best wel jammer. Ja, het wordt toch tijd dat er dus... Uh, Serieus... Nieuwe namen uh, wat Dat wou ik uh, net zeggen, ja. want... wij hebben straks een exclusieve promo. Ja, oh. Ik krijg hier al reacties binnen. Ik zie hier een binnenkomen van Suzanne. En Suzanne zegt, oh... Is het er zo nou één? Ja, ik weet niet wat ze ermee bedoelt. Maar, ja, ik uh, weet het ook uh, ja. niet. Uh... Uh, ik zie hier een mailtje binnenkomen van uh, Roy van B. En die zegt, ja, dat zou uh, wel waanzinnig zijn uh, als hij uh, tijdens de 24 uur van Zandvoort uh, voorbij zou komen. Ja. stage hier zo in het centrum van Zandvoort. Ja, dat zou graag Op de 15e juni. Zijn. Ja, mij lijkt het leuk. Mij ja, ook. Wij tekenen ervoor. Ja. Maar uh, ik, ik ga nog eventjes scrollen. Ik scroll even naar beneden. Uh, ja, wat zie ik daar? Ik zie daar zo van Marije. Marije zegt... Nou, laat maar komen hoor. Ik zit hier uh, met mijn vriendin uh, aan een uh, glaasje Prosecco. Oh, die zijn goed begonnen. Die zijn het weekend echt goed begonnen, ja. En ze zeggen van... Nou, we hebben wel zin in uh, eventjes een feestje een beetje stampen. Dus, nou ja. Positieve signalen. Ja, absoluut. Ik uh, zie hier ook een mailtje binnenkomen van uh, Erik. En Erik zegt... Oh, Jullie zijn lekker bezig op de... Net even lekker lopen stampen op... Uh, Mentre... Ja, op Duncan, ja. En wie hebben we hier nog meer? Een uh, Jan Engelaar. Die zegt, uh, ik heb op 106.9 staan. Uh, het gaat helemaal lekker, gasten. Dus, uh, nou ja. Ik zeg, doe het straks maar, hè Ja. Ik zet hem, uh, ik zet, ik zet hem alvast in de, de playlist. Je zet hem vast in de playlist. Oh, dat is mooi. En natuurlijk, ja, we kijken ook alvast een beetje naar het uh, Ibiza-seizoen, uh, toch? Ja, absoluut. Heb jij daar al een plaat gehoord dat jij zegt van... Nou, ik denk dat dat wel een uh, leuke plaat uh, gaat uh, worden tijdens het zomerseizoen. Zoals uh, Sanford Alive, zeg maar. Nee, meer gewoon echt... Dat het een plaat is die je op Ibiza gaat horen en die mensen gaan meenemen. Dat ze zeggen: Ik daar zo uh, Martijn Te Velde, Norman Doré, uh, weet uh, ja, vind je. Niet ja, even hier meer dan. Uh, ik, dan heb ik er hier eentje. Uh, heb, heb jij er al eentje? Ja, ik, ja. Heb, er, ik heb er ook eentje. Weet jij. Ja, ken de, oh, nou, wie wordt het? <laughs> ik, ik ken de jongen Ik ken de plaat Lazy J. Zeg jij ja, die naam wat? Ja, zeker. Float my boat. Nou ja, die dus. Die heeft een, uh, hij is een tijdje off the radar uh, geweest, maar hij heeft nu een lekkere plaat gemaakt. Ik heb de, hem gehoord. De nieuwe track heet Techno Music. Ja. En ik geloof dat dit er eentje is, hoor. Een underground plaatje die straks gewoon overal gaat horen op pizza en ik ben op heel menig benieuwd. festival. Hij wordt al uh, flink gesupport door menige uh, grote DJ-naam. Dus ik zou zeggen van, nou, zullen we hier gewoon gaan draaien. Lazy J met Techno Music. Een mooie test of je speakers nog goed zijn, hè? Dit is See It. Daar hoor je ze als eerst. Straks de charge nog. De one and only DJ die ons in de in mix en ja, een zeer exclusieve preview. Je hoort het allemaal hier. Dit is de Lazy J. no music so Music. ¡Música!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 I locate the beating. Ja, fietje hoort, uh, Dennis. Ja, inderdaad. En, uh, het lijkt er wel op, hoor. Famba hoorde je met uh, Swear to God in de delirium. Uh, die delirium, maar delirium. Oh, vet. En En uh, ja, het is de nummer 1 in Canada, hoorde ik. Dus uh, nou ja, dat, uh, die mensen die houden er dus ook wel van. Ja, oh, het is er weer tijd voor, hè. Het is er weer tijd voor. Ja, ja. Het is tijd. voor the charge. What's hot, what's not. We gaan eens even kijken. We pakken er een leuke bij, hoor. Oh, ja, deze is, uh, deze is lekker. Zullen we gewoon erin knallen? Op nummer 10 hebben we staan deze week. Of en in Cat Corners met Somewhere Special. Ja, lekker. Ja, dit is lekker hoor. Die We hebben een tijdje geleden al gedraaid, toch? Ja, ja, ja, zeker. Toen stond hij nog niet in de charts. Nee, nee. Ja, ik zeg het al vaker. Maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Luister gewoon naar het. Dan weet je wat er binnenkort in de charts voorbij gaat komen. Ja, soms zit er wel eens een wankel langs tussen. Op nummer 9 vinden we Broken Earth met Feeling Good. Lekker, uh, lekker house crew. Kijk, dit zijn nou echt van die uh, strandplaatjes. Ik hou mond ook. ik zit te genieten hiervan. Ja, de, oftewel Dennis, hou je mond. Gewoon oh, kop houden, jongen. <laughs> <laughs> dit, dit, dit is classic. Ja, samen. En ik zit altijd te denken, waar doet me dit aan lijken? Welke artiest uh, heeft dit nog meer gedaan, uh, zo deze sound? Ja, Olaf Basowski. Ja, dat niet alleen Olaf Basowski, maar uh, er zijn er nog wel meer uh, die deze sound hebben gedaan. En dan denk ik van, oh, lief ik nog met mijn platenkoffers vol met vinyl? En ja, dan denk ik van, oh, ja, ik had deze zo tussen kunnen zitten. Met een mooie stem erbij. Ik vind hem lekker. Maar we gaan gewoon door in de charts, want daar vinden we op nummer 8. Honey Dijon en Piorius met I'm Not Defeated Part 2. Hoppa. Weer zo lekker, ja. Oh. Wel begint samples, hè, wat erin zit. Uitgekomen uit, op Glitterbox Recordings. Aan oh had ook Subliminal kunnen zijn, hoor. Die had het ook nou, zo Subliminal betekent. is wat dieper dan dit, volgens mij. Oh. Op nummer 7 vinden we Danny oh, met West Coast Revival. Gebeurt niet echt oh. veel, hè? Hey, nee, het is maar net uh, welk stukje pakken ze van een plaat. Oké. Okay. Dit zie ik wel echt vormen op het strand, hoor. Ja, maar dit, dit, dit moet gewoon live zijn. Bedenk dat je, dat je een beetje voeten in het zand staat. Zand wordt live. Warming up. Mr. Sexy, S van seks. Bijvoorbeeld, Kenny Dulfur. Oh, Ja, die vind ik toch leuker om te zien, hoor. Dat, uh... <laughs> ja, ja. <laughs> maar dit zou het helemaal goed doen. Dat, uh, dat mis ik soms wel eens een beetje bij een hoop ja, optreden. Dus. Gewoon zo'n lekkere, relaxed... All live. Uh... All live erin. Op nummer 6 vinden we Reza en Tom Chubb met Anthem. Hey, die kennen we wel. Zulu Records. Ja ik ook. Op nummer 25, Perk dan met You Are The One Lekker. Ja hij zou er vorige keer bij zijn hè, tijdens Roger en Maar die ja. kwamen er in één keer achter van ja je hebt een tour in Amerika. Ja toen ging dat feestje niet door. Ze dus kon je mensen, mee punten mee. Ook mensen boos. Ja. Want die hadden kaarten speciaal voor hem gekocht om hem live te zien draaien. Ja, ja ik vind het niet netje. Is het ook niet, maar ja. Wat kan Perk het spelen? Je zegt ook van zoek het uit. Op nummer 4 vinden we Fidget Culture. En Fancy Inc. met My Girl. Ah, ja, die ken je wel. Of Musical Freedom. Ja. Door Chesto uitgekozen. Ik vind het niet echt uh, mijn ding deze. Ik, ik draai hem ook wel weg. Maar op nummer 3 uh, Ja, Let ja, en Cody ah, op Tour Romer. I Feel It. Dit, dit is meer mijn ding. Ik hou hiervan. Ik vond, ik vond die andere echt niet leuk. Uh, Hij vind ik ook leuk. Ik, vond, ik vond die uh, simpel gewoon niet leuk. Nee, oké. Okay. Ik heb hem al vaker gehoord, maar ik vond die simpel niet leuk. Maar deze wel hoor. I feel it. Oh, Vooral de, dit stukje. De piano gewoon. Ja, we houden van uh, gewoon een beetje I muziekinstrumenten erin. Ja. Gaan door met de charts. Op nummer twee vinden we klaptone en purple disco. Met Body Funk. In de kleptone extended mix. We hebben wel een lekker relaxed chart deze week genomen. Ja, oh, dan ben je een, een beetje nummer... bijkomen. Maar nummer 1, dat vind ik weer een topper. Ja, ik vind, ik vind deze simpel goud. Hij is gewoon mooi erin verwerkt. Hier gaan we nog veel van horen deze zomer. Mark my words. En zullen we die in nummer één maar bekendmaken? Op nummer 1 vinden we Mike Phil met Music is the Answer. Ah, ja, dit is een echte oude klassieker, maar, maar, maar als je die drop hoort... Heerlijk, gewoon lekker. Ja, het is echt het Origineel vind ik dan toch nog beter. Dat vind ik... En eerlijk is eerlijk, in deze charts heb ik uh, toch andere betere gehoord. Maar ja, dat is een mening, hè. Dat, uh... Zeker. Het ligt ook denk ik wel aan de bui waarin je bent, zeg ik altijd qua platen. De ene keer dan zeg ik van, ja, maar dit is toch zo'n vette plaat. Terwijl je de andere de keer denk ik van, nou, geef mij maar, maar even een uh, dikke Techno-beuker. Ja, precies. Ik, ik zeg, oh, het is er tijd voor. Het is er tijd voor, Dennis. Ja? We hebben, we hebben zoveel berichtjes gehad. Uh, Simone, Nancy, ik zie een berichtje van Annemiek, uh, Peter, uh, Youssef, die, die luistert ook. Hij zegt van, nou ja, mag ik een uh, gokje doen? Is het een nieuwe... Mix van DJ Dion Sidney. Nou, dat heb je goed geraden. Dat heeft hij gewoon goed geraden, ja. En ik zie hier Lore en die zegt nou... DJ Dion Sydney, laat zometeen dat tweede uur maar horen. Maar ik ben toch wel heel benieuwd naar die mix. Dennis, verklap het. Wat is er gebeurd? Wat is er gedaan? Wat heb je klaarstaan? Ik heb een remix gemaakt van Sean Mendes. If I Can't Have You. Kijk, voor de mensen die het niet kennen... Nou, die hebben onder de zee gelegen... Maar dus uh, de DJ Dion Sydney remix. Ja. Ik zou zeggen, gewoon exclusief hier bij Zie het op jouw ZFM hem zandbord. Joort hem hier voor het aller alle, alle, alle, allereerst, denk ik, hè. Allereerst. Allereerst. Helemaal exclusief. Shawn Mendes, if I can't have you. In de DJ Dion Sydney remix. Exclusive. Dat